Het met het NOS-journaal. De NAVO zal niet snel meer een spoedberaad houden... op basis van het zogenoemde artikel 4... dat bondgenoten dwingt tot overleg. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Het militaire bondgenootschap kwam op basis van dat artikel... twee keer bij elkaar in twee weken tijd. Eerst vanwege de Russische drones in het Poolse luchtruim... en vorige week vanwege drie Russische gevechtsvliegtuigen boven Estland. Volgens veel landen moet de NAVO oppassen... dat het spoedberaad niet aan betekenis verliest... Dat overleg was in 70 jaar nog maar zeven keer geweest. Nu is een nieuw overleg vanwege drones bij de luchthaven van Kopenhagen onwaarschijnlijk. Op een boerderij bij Halderbergen in Brabant... zijn tientallen verwaarloosde katten en kittens gevonden. Een Kitten was al dood toen de politie kwam. Agenten gingen langs bij de boerderij na een melding bij het dierennoodnummer 144. Meldt Omroep Brabant. Tijdens de controle bleek dat er zo'n 70 katten rondliepen... De politie kon ze niet allemaal tegelijk meenemen. Daarvoor zijn er een paar dagen later weer teruggekomen. Veel katten hadden de NIS-ziekte. Dat is een besmettelijke ziekte onder katten... die kan leiden tot oogontstekingen, benauwdheid en uitdroging. Ze kregen medische hulp. Autogigant Stellantis stopt voorlopig met de productie van Fiat en Opel... in twee fabrieken in Italië en Frankrijk, omdat de vraag tegenvalt. Het bedrijf is ook eigenaar van merken als Peugeot, Citroën, Alfa Romeo... Jeep en Chrysler en neemt de stap vanwege de moeilijke marktomstandigheden in Europa, meldt persbureau ANP. Vanaf eind deze maand ligt het werk stil. De vrouw die vorig jaar in Heerlen in een GGZ medewerkster doodstak, was gedeeltelijk toerekeningsvatbaar. Dat is bekendgemaakt in de rechtbank. De vrouw van 31 woonde ondanks negatief advies van deskundigen zelfstandig op het terrein van de GGZ-instelling. Het Openbaar Ministerie wil dat de vrouw 12 jaar de cel ingaat voor moord. Het weer vanavond lost de bewolking op en vannacht is ze op de meeste plaatsen droog en helder. Alleen in het zuiden komen nog wat wolkenvelden voor. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evergroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, de herhaling van ZFM Jazz. Poets often use many words. To say a simple thing It takes thought and time and rhyme To make a poem sing With music and words I've been playing For you I have written a song To be sure that you know what I'm saying I'll translate as I go along Fly me to the moon Let me play among those stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song.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 Welkom terug bij ZFMGS. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En u heeft natuurlijk geluisterd naar uh, Joke Bruis Met het nummer Fly Me To The Moon. Deze week is uh, Joke overleden. En ja, zij heeft natuurlijk in Nederland heel veel betekend. Uh, niet alleen als zangeres, maar ook als uh, ja, diverse andere uitvoeringen. En bij mij aangesloten is uh, Hans Rijmers. Goedemorgen. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Je zit een klein beetje verstopt. Dus ik kan je net niet ja, aankijken. Ja, oh. <laughs> Achter de speaker. Ja, precies. Ik geef geen idee. Hey, niet. Um, ja. ja welkom. Ja. Um, Joke, ze is overleden deze week. Ze heeft ook ja. zand zandvoort een aantal keren opgetreden. Zeker. Hoe uh, uh, ken je haar en hoe herinner jij haar? Nou, als een uh, uh, ongelooflijk aardig, uh, aardig mens, uh, schikte zich uh, naar alles, uh, is vooral hier gekomen omdat dat in die periode hij heeft, uh, Frits uh, leerde kennen. Nou. Frits en Erik Timmermans die ooit begonnen is hier hè, in, in 2000. Die kennen elkaar heel goed. Hebben samen heel veel gespeeld. Dus ja, op zich, op zich was het een, het, het een een logisch gevolg uh, van het ander. En, en het, is een, een, een, het swingde fantastisch. Hè, wat, je, wat we net ook hebben gehoord. Ja, ja dat kenmerkte wel haar hele stijl van, uh, van zingen. Als het maar herkenbaar was. En het moest, en het moest even goed in het gehoren... In het gehoor liggen. Dat, dat vond ze fantastisch. Ja, enorm van de genoten. En ja, jammer dat het. Uh, dat het gegaan is zoals het is gegaan. Daar heeft iedereen. Uh, ja, verdriet van. Ja, absoluut. Dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. En uh, waarschijnlijk uh, Frits uh, als eerste met de... Ja, ja. Nou ja. Uh, uh, uh. Ja, ja ze, ze konden daar heel goed, uh, heel goed over praten. Frits heeft heel erg goed voor gezorgd. Uh, is toch altijd wel uh, op de achtergrond uh, gebleven. En uh, ja, in, in, in de publiciteit is, is natuurlijk de, de, de verbinding tussen Gerard Cox en, en Joke Bruis Wel, wel heel erg uh, in stand gehouden. Hè. Nou heeft dat natuurlijk ook alles te maken met die, uh, met die serie van uh, Toen Was Geluk Heel Gewoon. En, en dat, daar, dat was ook ontzettend leuk. Daar ja. heeft iedereen erg van genoten. Ja, en het was natuurlijk een ex. En Gerard heeft uh, Joke nooit... Uh, Nooit kunnen vergeten, eigenlijk. Nee. Nee, nee. nee klopt. Ja. Ik heb nog een nummer van haar klaar uh, staan, dat heet. ik um, Even goed kijken op mijn uh, speakblaadje. Dat heet Taking a Chance on Love. Beide nummers komen overigens van een album dat heet Young at Heart. Dat was opgenomen voor haar uh, 50-jarige artiest. Um, artiest in het ja nou, Hoe zeg je dat nou? Jubileum. De, jubileum, <laughs> ja, dat ze in ja. het vak staat. ja ja ja Dus we gaan nog even luisteren naar Joke Bruis met Taking a Chance on Love. Ja. Here I go again. I hear the trumpets blow again. All the glow again. Taking a chance on love Here I slide again About to take that ride again Starry-eyed again Taking a chance on love I thought that love was a framework I never would try But now I'm taking the game off And the A's of hearts is high Things are mending now I see a rainbow blending now We'll have a happy ending now Taking a chance on Again, about to take that trip again I got that grip again Taking a chance on love Now I through again That I can make life new again I'm in a again Taking a chance on love Walk around with a horse Met Taking a Chance on Love. Ik ga verder met het jazz orchestra of het concertgebouw. Ik was op Noordse Jazz uh, deze zomer en daar traden ze op en zij uh, hebben een nieuw album uitgebracht. Dat heet The Second Time Around. En ze worden daarop vergezeld door, een, uh, door verschillende zangeressen. En ik heb het nummer klaar staan, het heet The Very Thought of You, jazz orchestra of het concertgebouw. Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Ze spelen samen met V. Klaas, Anna Series en Esther van Hees. Het is een album met, um, eigenlijk met de arrangementen van Oliver Nelson. En in 1965 uh, ging hij de samenwerking aan... met uh, de First Lady of Jazz, Rita Reis. En zijn er die arrangementen voor haar... en een kleine Big Band bezetting uitgevoerd. Die waren lang verdwenen, die arrangementen. Ze zijn in 2023 teruggevonden door het Nederlands Jazz Archief... En nu opnieuw opgenomen door het Nordchi, niet het Norton, maar het Jazz van het concertgebouw. Hans, jij ja. bent ook gek van big bands. En ja, ja, ja, ja, en orkesten. Zeker. Ja. Wat is het wat jou aantrekt in dit soort muziek? Nou ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, <skr cara klaar> het is een, uh, een soort van, uh, van trigger uh, dat, je het, uh, dat ze het uh, allemaal samen doen. He? Nou, die, die collectiviteit van gezamenlijk muziek maken, nou, dat spreekt wel aan. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het, het, het, het, het, ja. ja, hoe moet ik het zeggen? Waarom vindt iemand een, een trio uh, mooier of alleen een pianist mooier? Ja, het, ik kan het niet zeggen. Het is een gevoel. En, en, en niks moeilijker dan een gevoel onder woorden te brengen. Ja. Maar ja, het is de. de, de de big band, uh, de arrangementen, uh, wat er allemaal bij hoort. En, en dat vooral eigenlijk, en dat vind ik zo ongelooflijk knap... de, de arrangeurs die, uh, die achter een piano zitten... die dan kennelijk alle uh, uh, groepen die in het orkest hun werk doen... de blazers en noem maar op allemaal, in het hoofd hebben... en dan op kunnen schrijven wie, wat, wanneer moet doen... Uh, dat wij allemaal begrijpen wat het is. Dat ze gelijk beginnen en gelijk eindigen. Dat ja. is al bijzonder. En dat het nog eens een keer fantastisch klinkt. Ja, en een van degenen waarvan ik vind... maar het is natuurlijk ook zo subjectief als de pieten... Uh, Quincy Jones. Die, die heeft natuurlijk arrangementen geschreven. Uh, er is een fantastisch album. Uh, uh, Quincy Jones plays the hip hits. En dat is heel oud. Die, uh, ik geloof dat ik die nog heb gekocht... In concerto uh, Hans In de Utrechtse straat. Dus dat is een van de eerste uh, albums van Quincy Jones. Toen hij, uh, toen hij net begon. En daar heeft hij arrangementen opgez uh, uh, opgezet. Van toen de tijd. De, de, de, de standards. Die, die toen de tijd bekende. Nou de hip hits. Hè? De ja. Toen de tijd de hip hits. Ja. Uh, en en uh, fantastisch. Ja. Luisteren. Nou weet je niet wat ik klaar heb staan. Maar het komt heel toevallig zo uit. Dat ik een nummer van Quincy Jones heb klaarstaan. Kijk. Ja, je vindt... dat gaat goed. Dus dat komt uh, echt zo mooi uit. Het ja. is het uh, album. Het, het album heet The Complete Bird of the Band. En ja. het nummer heet Moon in. Quincy ja. Jones. Ja. Jones. En ik zat net even met Hans Rijmers, mijn gast van vandaag, daarover verder te praten. En ja, waarom zijn die big bands nou zo geweldig? En Hans, jij vertelde net, het is die, die wall van geluiden, de muur van geluiden eigenlijk. Ja, ik denk het, ik denk het. Uh, uh, nou ja, wat ik net zei, uh, the wall of sound is natuurlijk ooit uh, de eerste keer genoemd uh, door, door uh, Phil Spector. Hè? Maar dat is natuurlijk een hele vervelende, nare oude man. Uh, maar jij wel die term bedacht... In, in feite, toen de tijd voor de popliedjes hè, die, die hij uh, gecomponeerd had. Maar eigenlijk is dat met een big band ook zo. Het is, het is een, uh, een basis van, van, uh, van geluid waar solisten voor gaan staan en hun, uh, en hun muziek maken. Ja. Ik, ik denk dat het... Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik probeer nog steeds te verklaren waarom, of je, waarom of je een big band zo leuk vindt. Ja, ik denk dat het verloren moeite is. Moet maar je maar gewoon naar nou, luister eigenlijk. Nou ja, ik, ik vertelde je net, ik kan me nog die big ja. band de West Coast... Uh, ja. big band herinneren die een jaar of twee, drie geleden in de krocht was. Ja, nou, zijn een paar keer geweest. En die waren echt geweldig. Ja. Het, het liefde, zeg maar van je stoel af. Uh, ja. het, het volume, maar ook de kwaliteit van het. Ja. Uh, Denk je dat we dat in de kocht uh, weer eens ja, weergen, ik denk uh, het wel. Gezien? Ja, ik denk het wel. We, we hebben toen de tijd, en dat was een formidabel, Dat was een heel goed concert. De West Coast, de West Coast Big Band toen de tijd met de tribute uh, Terry Gibbs. Ja. Uh, Frits Landersberger, ja, dat is dan wel degene die uh, aangewezen is om natuurlijk die vibrafoon aan te doen. En dat was een ongelooflijk mooi concert. Ja, zeker. Hè? Dat was echt fantastisch. Kijk, en we hebben natuurlijk het voordeel: normaal gesproken kun je in een Big Band als stichting is gewoon te duur. Ja, hè, dat, dat zijn te veel mensen, kun je niet betalen. Maar de West Coast Big, Big Band, dat is een stichting. En dat zijn toch voor een groot gedeelte uh, amateurs, semi-amateurs. Uh, uh, Niels van Haften, die er dan voor staat, is professioneel muzikant. Nou, Nanook Brassers, hè, die dan de dagelijkse leiding eigenlijk doet. Ja, die heeft dan met Frits weer een, een, een platenproductiebedrijf. Uh, uh, dus die zijn er wel mee bezig. Maar het zijn hele goede... Uh, uh, uh, muzikanten. Hè? Ze hebben ook een keer dat de, de, de Big Band Concours in Hoofddorp uh, gewonnen. Ja, daar uh, doet ook toch de half wereld aan mee. Ja. Dus nee, een fantastisch orkest. Ja, dat ja, gaan we nog wel een keer doen. Ja. Nou, even, even wachten tot de, tot de krocht <laughs> definitief ja. klaar is. We gaan, uh, daar gaan we zo over verder. Ik ga eerst nog even een nummertje draaien. En dat is wel weer een, uh, een speciaal nummer. Ook op noord Jes heb ik die uh, ontmoet. En ik had ze nog nooit eerder uh, gezien en gehoord. En dat is een, uh, een trio met Bella Fleck, Edmar Castaneda en Antonio Sanchez-Beatrio. Uh, en het bijzondere is dat Bella Fleck die speelde op een banjo en um, Edmar Castanado speelde op een harp. Ja, en de, ik kwam die zaal binnen, ze waren al aan het spelen en het sloeg mij zo'n beetje ondersteboven. Wat een combinatie en wat een energie zat er in de muziek. Het album dat ze gemaakt heden heet, heet Voorzeker. En ik ga daar één nummer van draaien. Dat heet Archipelago. bijzondere combinatie van harp en bagno. Bella Fleck, Edmar Castaneda en Antonio Sanchez. Ik ga verder met um, Kenny Drew en een Modern Jazz Orchestra. De pianist Kenny Drew speelt samen met een uh, all-star ensemble uit Miami. Het is een album uit 1960. Het nummer heet The Black Pits of Luna. Modern Jazz Orchestra met Kenny Drew. Ik zie net, de tijd vliegt al. En ik heb hier natuurlijk een gast, Hans Rijmers... van Jazz in Zandvoort. En daar moeten we natuurlijk ook even bij stilstaan. Het programma is inmiddels gestart dit jaar. Maar uh, ik las in de krant um, slecht nieuws. De opening van de kroeg, het theater in Zandvoort... is uitgesteld. Ja. Wat betekent het voor jullie? Ja. Nou, het, het betekent in zover... Uh, wat, dat we het natuurlijk allemaal graag... Uh, een, een, iets eerder hadden gehoord. Dat, het, uh, dat de opening uh, later wordt... Dan, dan was het wat makkelijker geweest om wat te verplaatsen. Maar goed, dat hebben we nu even goed gedaan. Uiteindelijk worden alle problemen worden opgelost. We weten alleen niet precies wanneer, maar het wordt wel opgelost. <lacht> Gelukkig. Ja, precies. Uh, wij kunnen, uh, uh, we mogen nog wat langer in, uh, in, uh, in de Uniekem blijven, dus daar zijn we heel blij mee. Het concert van 14 december, wat we als eerste in de krocht zouden hebben... Nou, dat gaat niet door, want het is niet, het is niet klaar... Uh, of het januari klaar is, dat durf ik niet te gokken. Dus dat gaan we ook niet doen. Dus we hebben nu het eerste concert in de krocht uh, in februari. En dan gaan we ook op die dag de, de vleugel die we geschonken kregen, hebben gekregen. Die gaan we daar uh, inwijden. En dat gebeurt dan door een formidabele Italiaanse uh, jazzpianist, Dado Dada Moroni. En daar zijn we heel blij mee. Uh, dat hij dat, dat daar gaat doen. Het was de oorspronkelijke bedoeling... dat het kwartet met Florian Wempe... Uh, Rob van Bafel... Uh, dat dat 14 december zou doen. Maar goed, dat gaat niet door. Dus we zijn 7 december... in de krocht... of sorry, in, uh, in de Unicum. Ja. Hè, van 14 december... naar 7 december in de Unicum. Met dat kwartet van... Florian Wempe of Rob van Bavel daarbij is, dat weet ik niet. Ik denk niet dat dat is een drukbezet man... Uh, daar zal waarschijnlijk een andere pianist komen. En ik heb daar nog even contact over gehad met Florian. Maar die is nog even bij elkaar. Misschien dat Michael uh, Miguel Rodriguez, dat hebben we eerder gehad. Uh, geweldig pianist. Dat die dan komt. Maar dat maakt niet uit. 7 december in de krocht. 14 januari. Uh, uh, uh, ik zeg het weer verkeerd. 7 december in New Unicum. 11 januari. Ook in New Unicum. Met het concert van. Uh, uh, André Vrolijk, die daar uh, gaat spelen. En dan 14 uh, of 15 februari, weet ik niet uit mijn hoofd, in, uh, in de Krocht. En dan hebben we daar uiteindelijk hetgeen wat we... 15 februari in de Krocht met uh, Dade Maroni. Maar goed, we gaan het allemaal nog uh, even aankondigen in, uh, in de pers. En aankomend oktober ja. in New uh, Winnicum. Ja, dat is toch ook wel weer uh, bijzonder... De, de Spanish Jazz Connection. En die bezetting, en daar heb ik even op gestudeerd, hè. Enrique Pedro, eh, tenor. Richard Bousiakievich, ja. Piano. Kerald Kams Bas. En, en, en Godzijdank <laughs> Makkelijk uit te spreken, Gijs Dijkhuizen, eh, drums. <laughs> dat is toch makkelijk. Maar wat gaan die spelen? En, en dat vind ik wel bijzonder. Ja, een tribute aan de muziek van Juan Tizol. En dat is, uh, Juan Tizol, de, de, wie is dat dan? Ja, dat wist ik ook niet. Ja, ik heb die naam wel gehoord, maar ik durf ja. het ook niet zeker te nou, zeggen. Nou, Juan Tizol is onder andere de, uh, uh, de componist van uh, Perdido. Nou, dat nummer kennen we. Hij heeft samen met Duke Ellington, hij heeft die caravan geschreven. Ach, dat kennen we ook allemaal. Natuurlijk. Ja, precies. En dan zegt hij van, oh ja, oh natuurlijk ja. Ja, en dan denkt iedereen, wat raar dat ik dat niet weet. Nee, natuurlijk weet je dat niet. Ik wil wel weten niet wie iedereen, wie, alle, wie van alles heeft gecomponeerd. Nee, maar nee, nee. Dit is dan wel goed. Nou, die, die Enrique Pedro, die heeft een, uh, een album gemaakt, uh, opgedragen aan die muziek van die Juan Tizol. En die plaat, die komt binnenkort uit, dus dat is hartstikke nieuw. En die komt dan in oktober, komt hij dat, daar in Unicum, komt hij daar dan, komt hij dat spelen? Uh, hij heeft zelf ook uh, een hele goede trombonist. Hij heeft jarenlang gespeeld in het orkest ook van Duke Ellington. Maar ook bijvoorbeeld in het orkest van uh, Harry James. Hè, om maar wat. Dus het, het, het zat wel in, uh, in, de grote, in de grote swing era, om maar zo te zeggen. Maar ja, met composities als Perdido en Caravan is dat ook niet zo wonderlijk. Want je componeert ja. toch in de tijd waarin je leeft. Absoluut. Denk ik, dan maar. Nou, dus daar zijn we, dat vinden we heel, uh, heel bijzonder. En die pianist, die komt uit Engeland... Uh, ja, uh, en dat vermoedde de naam ook al, dat hij daar vandaan zou komen. <laughs> hij, is, hij heeft dus gespeeld met uh, Scott Hamilton en uh, Art Farmer en meer van dat soort uh, uh, uh, modale... Artiesten? Muzikanten, ja. <laughs> om, het maar, <laughs> om het maar een beetje tot... Uh, tot uh, tot de goede sporen terug te brengen zijn er nog kaarten te koop uh... ja hoor ja ja ja ja ja ja we kunnen 150 160 man uh, kunnen we kwijt dus zover, uh, zover zijn we. we zijn nog maar net uh, het, het, het, het concert van is nog maar net achter de rug die we net die we ja. hebben gehad en dat was ook uh, was ook prima iedereen uh, raasend enthousiast met uh, angela van uh, van rijthoven ook maar weinig mensen van gehoord maar een formidabele entertainer uh, Tijn Trommelen, die was geprogrammeerd, die, die, uh, die kon niet. Dus uh, Harry Kanters heeft haar uh, gevraagd. Ja, en, en Edwin Cosilius, die komt dan naar binnen lopen. En die ziet Angela, die denkt, oh god, wat leuk joh. Wij hebben voor het laatst met elkaar gespeeld, 30 jaar geleden. <laughs> en dat is toch weer heel erg leuk. Ja, ja, ja. En, dan, en die waren wat later, beide. Ja. Dus we uh, beginnen om half drie met het concert. En die kwamen om tien, voor alles drie, kwamen die naar binnen lopen. Uh, vanuit uh, Breda. En uh, de, die gaan zitten en die gaan spelen. Echt, je hebt het gevoel... die hebben, die hebben een week repeteer achter de rug. Ja, uh, zitten hebben, en spelen. Ze, ze hebben nooit samen ge, meer gerepeteerd? Nee. Okay. Nee. nee. Maar, maar uh, Angela uh, uh, van Rijthuis en Harry Cantus wel. Hè. Die komen alle twee uit de Breda's. Dus die hebben samen wel regelmatig wat gedaan. Maar de, de, de slagwerker, uh, Mitchell Dame... overigens, oh, wat was dat weer ongelooflijk goed. En... Uh, Edwin Cosilius, die hebben jaren uh, uh, niet met elkaar gespeeld. Ja. En, en dat tekent allemaal weer de, de professionaliteit van de, van de muzikanten. En dat is wel erg leuk om dat mee te maken en, uh, en daarnaar te kijken hoor. Vattig. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat ja, dat ja. Ja, was, ja, was heel dat erg was leuk. zo'n repetitie dit kunnen. Heel ja. bijzonder. Ja. Ja. En dan hebben we 9 november, mag ik het nog even? Ja, dat is zeker. Dan hebben we 9 november uh, Jan Menu. Dat is natuurlijk een, een, een uh, gekende bariton-saxofonist. En die gaat natuurlijk uiteraard ook de muziek spelen van uh, Jerry Mulligan. Ja, dat kan niet missen. Ja. Maar heel blij mee. En dan 11 uh, januari nog in uh, Nieuw Unicum André Vrolijk. Nou, 15 februari dan in De Krocht. Boah, daar gaan we dan maar vanuit. Dana Maroni met, uh, met uh, De Vleugel. En dan 8 maart uh, Michael Varekamp. Hebben we eerder gehad, hè? Met... Uh, Louis Armstrong, altijd, altijd prima. Ja, gaat, gaat hij nog een bijzonder thema doen of uh, is, het, is dat nog niet bekend? Michel Varenkamp? Michael Varenkamp? Ja? Ja? Uh, uh, onder andere uh, Louis Armstrong. Okay. Ja, ja, ja. daar ja, da da da da da komt hij nooit meer los van. Hè? <laughs> nee, dat, zal er dat zal er ongetwijfeld tussen zitten. Ja. En 12 april uh, Michel Tuinman uh, trombone. En... Uh, ik, uh, wij, het het is, wel, is wel leuk, Dit. Wij waren bij, de, uh, bij een concert van het Jazz Orchestra Concertgebouw. met de tribute, uh, Quincy Jones. en uh, Ray Charles met uh, Birgit Lewis in het concertgebouw. En toen kwam daar een trombonist. solo doen. Ongelooflijk goed. En toen moest ik even zoeken. Van wat was de bezetting van het Jazz Orchestra van het concertgebouw. op die dag in het concertgebouw. Wie is nou die trombonist? Wat ik denk, 21, 22 of zo? Geen idee. En dat was Mr. Tauman. Ah. En uh, dus toen uh, even gebeld met uh, uh, Jean-Louis en uh, Frits. Van uh, jongens, uh, uh, die hebben gezien. En wat vind je daarvan? Dus iedereen. Uh, ja, en dat, hoe wonderlijk. Maar het we elkaar allemaal. Hoe kan ik er ooit aan twijfelen? Ja, precies. Ja, dus, dus daar komt die, er wel iets betekenen. Ja, dat is daar wel weer, weer ongelooflijk leuk. Dat, dat, dat die wereld allemaal zo klein is. Ja ja, ja, ja, ja. ja, Nou, weet je wat, dan gaan we die vragen. Dus gelijk gebeld. En uh, ja, natuurlijk wil hij graag komen. Nou, niet natuurlijk, maar hij wilde wel heel erg graag komen. Dus hebben we daar weer uh, een, een, uh, een jonge hond die, uh, die daar komt spelen... Eh, zoals jaren geleden ooit Teus Nobel als jonge hond is gekomen. En noem maar op, ook gevierde muzikanten geworden. Ja, en, en nu dan de, de trombonen. En die hebben, we hebben heel erg lang geen trombonen meer gehad. Hè, ik denk dat Bart van Lier of Ilja Rijngoud een van de laatste is geweest. Maar dat is ook al lang geleden. Okay. Dus dat, en dan eh, 10 mei sluiten we af met eh, Marjorie Barnes. Maar dan zitten we al in 10 mei. Ja. Dan is het alweer bijna zomer. Oh. En we moeten eerst de kerst nog door. De, her de herfst begint net. Ja, ja dus, precies, precies. precies, Dus mooi. we hebben een. Uh, ik, ik vind dat we een. een uh... Maar ik ben natuurlijk subjectief als de Pieter. Maar ik vind dat we een mooi programma hebben. Ja, yes. het yes. klinkt zeker goed. Ik uh, kom zeker uh, ja. een aantal keren kijken ja. en ja. luisteren. Ah. Je had het al over Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Nou, ik had al, al eerder een nummer gedraaid van uh, hun nieuwe album The Second Time Around. En ik heb nog twee, nee, één nummer van dit album klaarstaan en een ander nummer. Maar eerst van, van, dit nummer, van dit album, The Second Time Around, ga ik draaien... Wives and Lovers, Jazz Orchestra of de Concertgebouw. van het Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Ik heb nog een album van hun uh, klaarstaan. Het is een album samen met, opgenomen met Peter Bates. Het heet Blues for the Date en daarvan ga ik draaien After You've Gone. Het Orchestra van het Concertgebouw samen met Peter Bates. Ik ben al toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. We hebben nog uh, twee minuutjes, dus ik kan hem niet helemaal draaien. Het is een nummer van Art Blakey. Het komt van het album Hold, I'm, Hold On, I'm Coming. Um, het nummer heet Got My Mojo Working. En natuurlijk zitten alle grote sterren daarbij, want het komt uit 1967. Dus Lee Morgan speelt mee, mijn favoriete trompetist. Melba, Melba Liston op trombone. Maar ook Freddy Hubbard op trompet en even kijken, Grant Green op gitaar en natuurlijk um, Art Blakey op drums. Mijn gast van vandaag, Hans ja. Rijmers was er, hij heeft ons bijgepraat over de stand van zaken voor uh, Jesse Sandvoort. Hans, dankjewel voor je graag komst. Graag gedaan, graag gedaan. En um, nou, we gaan natuurlijk uitzien naar al die mooie concerten en ik ga er Lekker. zelf ook zeker heen, dus ik kan het, uh, kan het mensen aanraden. Zoals gezegd, got my mojo working. Uh, dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdom. Fijne zondag en tot een volgende keer.